Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love. Father, you does things to me Ever before Has someone been born Unforgettable In every way And forevermore That's how you stay. All the night.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 De weg, de Had elkaar kwijt, had ik harde moeten vechten. Twaas het tegenin heeft geen zin. Het gaat zoals het gaat. Ik heb na je gedaan.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 Bij Monika in Huis, dat heb je nu wel in de gaten. Maar vader en haar moeder hebben hun zin en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel in de huis. Wat er was gebeurd en over ouders gingen scheiden Maar Monika die haalde dan haar schouders op En alles wat bezijden. zeiden Ik denk wel eens aan Monika Ze is niet lang bij ons op school gebleven